uur. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag, huizenbezitters. Balen dat de onroerende zaakbelasting weer is gestegen. Waarom draaien zij nou op voor de gaten in de begroting van de gemeente? Kan dat niet anders? Ja, dat kan wel degelijk anders. Zegt bijvoorbeeld wethouder Revis, VVD in Den Haag. Ook het vorige kabinet bedacht al een ander systeem. Maar waarom doen we het dan niet anders? Gaat het zo over in één vandaag. We beginnen na het NOS journaal Katrien Straatman. Duitse steden kunnen gedwongen worden dieselauto's in delen van de gemeente te weren. Het heeft de hoogste Duitse bestuursrechten bepaald. Het dieselverbod moet de luchtkwaliteit verbeteren, vertelt correspondent Jeroen Wollaars. De lucht in veel Duitse steden is veel te vies. In zeker 70 steden wordt de norm voor stikstofdioxide overschreden. En grof gezegd kun je zeggen dat alle diesels van voor 2015... bijdragen aan die te hoge waarde van stikstofdioxide. Ja, en daar richt het plan zich dus ook op... om uh, dat soort auto's uit dat soort straten te weren. De Duitse regering heeft zich altijd verzet tegen een verbod... om het grote aantal dieselrijders niet voor het hoofd te stoten... De uitspraak van de rechter betekent dat steden een rijverbod kunnen afkondigen... zonder dat dat nationaal wettelijk is vastgelegd. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam onderzoekt een grootschalige subsidiefraude. Eind vorige maand zijn er op verschillende adressen invallen gedaan... waarbij computers en administratie in beslag werd genomen. Dat is onder meer gebeurd bij de stichting Atamia. Die geeft trainingen over het tegengaan van radicalisering... aan islamitische moeders. De korpsleiding van de nationale politie ziet geen aanleiding om de schietbaan in Amsterdam te sluiten. Vakbond ACP vroeg daarom omdat er veel mis zou zijn bij de baan. De korpsleiding zegt dat de baan aan alle normen voldoet. D66 vindt dat het leger milieuvriendelijker zou moeten werken. Volgens Kamerlid Belhaï moet Defensie minder fossiele brandstof gebruiken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door airco's te laten draaien op zonne-energie in plaats van generatoren.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 Haaksbergen mag morgen de eerste marathon op natuurreis van dit seizoen organiseren. Schaatsbond KNSB heeft de baan goedgekeurd. Het ijs heeft de vereiste dikte van minimaal 3 centimeter. Andere grote kans hebben dit jaar was Arnhem... maar daar was het ijs niet goed genoeg, maakte de KNSB bekend. Hier in Arnhem op veel punten hebben we een goede metingen kunnen doen. Echter de verste bocht, helaas, daar hebben we geen goede meting kunnen verrichten. Daar missen ze nu nog iets. En dat betekent dat de eerste marathon op natuurreis dit jaar... We gaan naar Haaksbergen en wel morgenavond, daar gaan we dan van start. Haaksbergen doet bijna iedere winter mee aan de strijd om de eerste marathon op natuurijs. Het is sinds 2006 de keer dat de Overijsselse gemeente wint. Het weer, de komende uren meer bewolking. In het westen en zuiden zonnig. Vanmiddag kan vooral in het noorden, maar ook in het oosten... een sneeuw bijvallen. De maximumtemperatuur... is min 1 graad. Morgen zonnig... en smiddags rond de min 4 graden. Katrien, dankjewel. Wijnand Swaan heeft veel nieuws. Ja, Suzanne, op de A20... hoek van Holland richting Gouda. Daar staat file tussen Vlaardingen-West... en Schiedam, 4 kilometer... met zo'n 20 minuten vertraging. Er zit daar een bijzonder transport vast... onder een viaduct. zijn druk bezig... om dat transport weg te krijgen... Maar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 Ook bij uw video waarschijnlijk pas op de mat. De aanslag van uw gemeentelijke belastingen. Maar zijn die wel eerlijk? Nou, Een hoop mensen vinden van niet gaat het zo over? Het meisje met de Parel, het wereldberoemde schilderij van Vermeer, gaat onder een scanapparaat. Al eerder lag een groot kunstwerk onder een röntgenapparaat. En daarbij werd iets heel bijzonders ontdekt. Het komt zelden voor en het is dan ook groot nieuws in de kunstwereld: de ontdekking van een onbekende van Gogh. Het gaat vermoedelijk om een zelfportret... dat verstopt blijkt te zitten onder een verflaag... van een ander schilderij van Van Gogh. Nou, dat eerste schilderij dat was wandelaars in een park... straks de man die in 2005 die ontdekking deed. De mazelen rukken op in Europa. Daarom wil bijvoorbeeld Italië... een vaccinatieverplichting instellen. De mazelen leken op zijn retour. Maar niets is minder waar. Het virus is bezig met een sterke opmars in Europa. Volgens de laatste cijfers van de WHO... de Wereldgezondheidsorganisatie... is het aantal besmettingen met maar liefst 400% gestegen. En dat is zorgelijk want één mazelen patiënt kan maar liefst 18 mensen besmetten... wel de trouw vanochtend. Is dat inderdaad zo? We horen het tegen drie in feite of fictie. Nu eerst de lokale belastingen. Susanne Bosman. Eén Vandaag. Dit jaar betalen we in totaal bijna 10 miljard euro aan gemeentelijke belastingen. Dat is 2,5 meer dan vorig jaar, zegt het CBS. De stijging komt door de hogere onroerende zaakbelasting. Veel huizen zijn meer waard geworden. Nou, het is weer die tijd dat huizenbezitters een brief krijgen met de hoogte van hun OZB. Nou, als al die bedragen nou uit al die brieven bij elkaar optellen... blijkt dit dus 2,5 meer dan vorig jaar. Vandaag nou, het gesprek van de dag. Lammert, per gemeente is die OZB anders. Hè? Ja, klopt. Gemeenten mogen helemaal zelf bepalen hoe hoog de OZB de onroer zaakbelastingtarieven zijn. Maar er zijn wel regels over hoeveel ze het ieder jaar mogen verhogen. En in 2006 ging dat mis. Een aantal gemeenten verhoogden de OZB te veel. En dat leidde toen tot stoere taal van toenmalig minister Salm. Nu zegt u uh, tegen de mensen betaal de belastingen maar niet. Nee, want uh, die besluiten, uh, die afwijken van de wet... die hebben dus geen rechtskracht. En uh, dus hoef je ook niet te betalen. Is dat zo? Ja. Nou, dat zou mooi wezen. Ja. Als dat zo is... Ja, na deze opmerkingen vielen heel veel mensen over Zalm heen... en uiteindelijk nam hij zijn uitspraken terug. Ja, individueel zijn mensen het ook vaak oneens over de belasting... die ze aan de gemeente moeten betalen voor hun huis. Ja, en daar spelen handige bureautjes ieder jaar weer op in... door aan te bieden dat ze de WOZ-waarde van je huis... de waardering onroerende zaken kunnen verlagen. Want die door de gemeente bepaalde WOZ-waarde... bepaalt weer hoeveel onroerend zaakbelasting OZB... je uiteindelijk aan de gemeente moet betalen. Een correcte WOZ-waarde is dus uiterst belangrijk... Bezwaar WOZ-waarde helpt daarbij. Met een WOZ-scan en bezwaar wanneer de WOZ-waarde te hoog is. Ja, zo wil iedereen eraan verdienen. Lammert, uh, dankjewel. Uh, wethouder Boudewijn Revis van Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Revis, u hebt de OZB op 0% weten te houden. Uh, was er taart op de afdeling vanochtend? Uh, nou, het, we hebben het natuurlijk al eerder besloten, dus uh, iedereen weet het. Maar het is voor uh, Den Haag wel een soort sport om toch een van de allerlaagste uh, gemeenten te zijn met de lage uh, belastingen. En niet alleen de OZB, maar ook de andere heffingen. Ja. Zo gaat bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing in Den Haag dit jaar naar beneden. Ja, nou, bij u is het dus uh, gelukt. Straks kunt u ons eens uitleggen hoe dat is gelukt dan. Maar ten Allers, uh, dag meneer Allers... Hallo. Ja, hoogleraar economie, decentrale overheden aan de Rijksuniversiteit Groningen, en Alles. Waarom is er toch ieder jaar weer zo'n heisa overal over die OZB? Ja, dat is wel heel bijzonder, want het gaat vergeleken met alle andere belastingen om heel weinig geld. En het stijgt ook nog heel weinig. Ietsje meer dan de inflatie. Dus uh, ja, een kopje koffie per maand of zo, meer zal het niet schelen voor mm -hmm. de meeste mensen. Ja. Maar Ligt toch wel jaar weer die heisa. Ja, dat is apart, hè? Mm -hmm. Ja. ja hebt, hebt u er toch een verklaring voor? Ja hoor, de meeste belastingen betaal je zonder dat je er enig idee van hebt. Bij elk ding dat je koopt betaal je belasting. Een groot deel van je loon krijg je nooit te zien. Is al ingehouden, allemaal door de Rijksoverheid. Maar de gemeente die stuurt je een rekening. En dan zie je in één keer het bedrag. Dan schrik je een hoedje. Maar van elke euro die jij aan belasting betaalt... gaat maar een paar cent naar de gemeente. De rest gaat toch naar de Rijksoverheid. Ja, uiteindelijk toch wel, terwijl je dan vaak het gevoel hebt... van ja, ik moet de gemeente helpen om de gaten op te vullen. Nou ja, in Den Haag hoorden we dus een 0 Zelfs de gemeentelijke belastingen een beetje naar beneden. In het Groningse Haren steeg de OZB... en niet ver bij u vandaan, meneer Allers. Dit jaar met 12,9 Verslaggever Harm van Attenveld die ging naar de straat op... en vroeg hoe dat gewaardeerd wordt. Heb ik op de mat gehad, ja. En die ga ik betalen. Zal wel moeten. Was het schrikken? Nou ja, schrikken. We wisten sowieso dat het hier om Haren omhoog zou gaan. Zeker weten. Ja, we hebben hem gehad en uh, we hebben ook al contact gehad met gemeente Haren. Omdat we het er niet mee eens zijn. Wij uh, hebben het uh, taxatieverslag gezien. Klopt niks van. Je zag het wel aankomen natuurlijk. Want? En, uh, het gemeentehuis natuurlijk, hè, dat hebben ze daar gebouwd en... Uh, het is een leeg gat, dus er zijn heel veel kosten gemaakt en er wordt niks terugverdiend. zijn in Haren natuurlijk, of ze zitten hier met die gemeenteindeling met, samen met Groningen, met de stad Groningen. <coughs> en ze denken als je die financiën, dat was hier niet goed in orde in En Als we die financiën nou in orde hebben, dan staan we wat sterker. Tegenover die we gemeente dan blijven we misschien zelfstandig. Mijn haren wil zelfstandig blijven tot elke prijs. Maar de meeste burgers willen ook zelfstandig blijven. Soms moet je wel even uh, kijken, de tering naar de nering zetten, zeggen we dan. Hè? Dat is moeilijk voor de mensen in haren. Weet ik niet. Volgens mij is dat overal wel zo. En we willen natuurlijk zeg maar, zelfstandig zijn. En we willen zo min mogelijk betalen. Ja. Ja, dat is, dat, dat, past ook dat bij zijn gezonde kapitalisten. Ja, ja, dat past ook bij haar. Ja, ja. Ja, ja. Veel voor weinig. Dat ja. zou, zou kunnen. <laughs> nou ja, maar ja, voor weinig. 12,9%. Dat is er natuurlijk een aanzienlijke stijging, maar ten alles, um, De OZB heeft een slechte naam, omdat wordt gezien. Dat hoor je hier ook, hè? Ja, duur gemeentehuis. Belasting waarmee huizenbezitters dan de gaten in de begroting moeten dekken. Niet helemaal terecht, hè? Gaf u het al aan? Nee hoor, dat klopt niet. Uh, een groot deel van het geld wat gemeenten uitgeven komt gewoon uh, van uitkeringen van de rijksoverheid. Die belastingen dat is maar een klein deel, ongeveer uh, 15% van alles wat ze uitgeven. Ja, maar waarom nou, dan kan het niet? Dan, ja? dan, dan komt dan 2% bij op of zo. Het was al niet veel en dan komt dan een klein beetje bij op. Ja. Kijk, we betalen veel meer belastingen en allerlei onzichtbare dingen die we gewoon niet in de gaten hebben. Daar ja. zit het probleem. Ja, maar waarom kan het dan zo verschillen per gemeente? Nou, dat is gemeentelijk beleid. Haren wil nu financieel sterk staan... omdat de provincie heeft gezegd dat ze financieel zwak waren... en dus moesten herindelen. En ze willen niet herindelen, dus nou, dan gaan ze zorgen... dat ze wat vet op de botten krijgen. Dan gaan ze één jaar de zaak verhogen. Ja, dat is hun keuze. Elders wordt gekozen om bijvoorbeeld... een nieuw zwembad aan te leggen, een nieuwe fietspaden... en ze zeggen, nou, dat kost geld, gaan we de belasting omhoog doen. Het is niet alleen dat je betaalt. Als het goed is, krijg je er ook wat voor terug. Nou, Oudewijn Revers, VVD-wethouder in Den Haag. U pleitte er in 2013 voor dat die OZB dat dat allemaal wat eerlijker zou worden. Want nu betalen dus alleen huizenbezitters en huurders niet. Hè? Uh, nee, dat klopt. Uh, Den Haag is een grote stad. Hè. Daar wonen meer dan uh, 520.000 mensen. Maar een klein deel daarvan, alleen de huizenbezitters betaalt die OZB-belasting... En het zou eerlijker zijn dat te verdelen. Hoewel het op dit moment niet het belangrijkste probleem is. Volgens mij is het wel echt belangrijk om die belasting ook laag te houden. Als de gemeente financieel gezond is. Ja, dus u bent het niet meer mee eens met uh, de Boudewijn Revers uit 2013. Dat het anders moet. Dat de huurders ook mee zouden moeten betalen. Nee, ik vind dat nog steeds. Alleen, ik ben ook uh, realistisch. Op dit moment is dat niet opgenomen in het regeerakkoord. Uh, dus deze regering heeft daar niet voor gekozen. En ja. zij moeten die wettelijke grondslag veranderen. Dus op dit moment is dat niet aan de orde. Nee, want je kunt het niet helemaal uh, zelf bepalen. Of dat kun je helemaal niet zelf betalen. Martin Allers. denkt u dat het haalbaar is om die belasting toch te gaan hervormen? Dat iedereen er uiteindelijk aan gaat mee betalen? Ja, het zou goed zijn. Uh, uitgerekend de VVD heeft ervoor gezorgd dat alleen eigenaren nog maar betalen. Heel raar. Uh, maar goed, het nieuwe kabinet heeft het niet aangedurfd, zoals de wethouder al zei, om dat in het regeerakkoord te zetten. Waarom is wel duidelijk, de reden dat wij nu dit programma hebben, het is zo'n gevoelig onderwerp, niemand durft daar zijn vingers aan te branden. Ja, ja. De VVD, meneer Revers, uw partij Telegraaf vecht vandaag ook de vloer aan met de VVD. Wethouders die niet meer zorgen voor de woningbezitters, hè, vooral VVD-gemeenten, of in ieder geval gemeenten waar VVD in het gemeentebestuur zit, waar de OZB stijgt. Je moet toch eens met uw collega's gaan praten. Nou, ik denk dat als je een grote partij bent die een veel gemeenten verantwoordelijkheid heeft, dat het ook terecht is dat er kritiek is uh, op je partij, want je staat in de spotlights. Maar de VVD is wel een partij die voor lage belastingen staat. En in Den Haag is dat ook goed gelukt. De OZB is hier uh, uh, nul. Uh, de afvalstoffenheffing gaat naar beneden. Ja. We hebben ook andere belastingen afgeschaft, zoals precario. Uh, als je dat daar is, je best je iets voor de stoep zet, ervoor, dan kun je het ook waarmaken. Ja, ja. ja dat is voor. Ja. Ja. Um, zeg, maar hoe is het dan? Want toch dan even het geheim van de smit. Hoe is u dat dan gelukt? En waarom kan dat in andere gemeenten dan niet? Ja, ik kan niet zo goed beoordelen waarom het in andere gemeenten niet kan. Ik denk dat in heel veel gemeenten waar de VVD meedoet overigens wel gebeurt. En in Den Haag is het gelukt om te, omdat wij al langere tijd verantwoordelijk zijn voor het bestuur. Dus ook een financieel gezonde gemeente zijn. Je kan ook zorgen dat je eerst alle onderbestedingen, geld wat niet uitgegeven uh, wordt, toch uitgeven aan goede projecten en uh, bijvoorbeeld fietspaden of nieuwe wegen voordat je de belastingen verhoogt. En dat hebben we ook deze keer afgesproken. En daar hebben we ook vier jaar geleden bij coalitieonderhandelingen ons als VVD hard voor gemaakt. Wij hebben uh, aan deze coalitie meegedaan... Als VVD. Omdat we ook vonden dat de belastingen laag bleven. En dat dat een reden voor ons was om dit beleid te steunen. Ja, Maarten, alles. Het kan dus wel, hè? Het kan wel, maar het is een keus. En het is ook zo, als je minder belasting hebt... dat je ook minder geld hebt om allerlei voorzieningen... en leuke dingen voor de mensen te doen. En dat is gewoon een afweging. Ja, ja. politiek. Ja, ja, zeker. En dat nou ja, de gemeenteraadsverkiezingen zijn in het uh, verschiet. Meneer Revens heeft dat er stiekem ook nog iets mee te maken. Dat u denkt, nou, die hebben we dan vast mooi binnen. Nou, het gaat altijd wel net voor gemeenteraadsverkiezingen over OZB omdat die aanslag dan binnenkomt. En dat is wat meneer alles ook zegt, iets ja. wat iedereen direct in zijn briefbus ja. krijgt. Maar het is ook wel waar, de gemeente Den Haag heeft een begroting van 2,5 miljard euro. De belastingontbrengsten zijn een dikke 80 miljoen uit de OZB, dus het is maar 3,5%. 3 uh, er zijn veel andere inkomsten. En als je zorgt dat je als gemeente financieel goed gezond bent. Ook genoeg spaart voor de toekomst. Dat je al die belangrijke investeringen kan doen. Dan hoef je niet plotsklaps de belastingen te verhogen. Dat is een kwestie van goed beleid denk ik. Nou, ik kan u daarmee feliciteren in Den Haag. Eens kijken hoe het verder gaat in alle andere gemeenten. Misschien kijken ze we ook wel een beetje hoe het bij u uh, is gegaan. Ik dank u wel Boudwijn Reefis, VVD-wethouder in Den Haag. En dank ook Maarten Allers, hoogleraar Economie Decentrale Overheden in Groningen.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 dagelijks bij Radio 1 Vandaag. Nou, 1 Vandaag gaat lokaal tot de gemeenteraadsverkiezingen... pakken we de thema's bij de kop waar het plaatselijk echt om gaat. Deze week dus Den Helder. De krimpende marinestad probeert naarstig... om aantrekkelijk te blijven voor toeristen en voor de inwoners. Maar ja, vraag is, lukt dat? We gaan kijken op Willemsoord, een oud-marineterrein... waar de gemeente met veel geld een uitgaanscentrum van wil maken. Nou, heerlijk. Even de frisse lucht hier. Aardig heerlijk weer. Een beetje fris. Klein windje... U hoort Hans Broekmeulen, directeur van Willemsoord. Ooit het kloppend hart van de Nederlandse marine. Absoluut, tot 1995 zaten ze hier. Deze is nog aangelegd in opdracht van Napoleon. Wat? De Napoleon. Ja, dat is juist. In 1811. Ja, die is hier in 1811 geweest. Maar goed, in 1995 was het gedaan. De ja. marine trok zich terug van het ja, historische Willemsoord. even buiten de binnenstad van Den Helder ligt. En toen? Toen is de heer Lips aangetrokken om hier een prachtig uh, pretpark van te maken. Een nautisch pretpark. Cape Holland heette dat. Ho ja. Dat was een grote feestelijke opening. Het zou dé impuls worden voor Den Helder. Dat, was dat de, werd de, het de niet. Dat was Wel de bedoeling, maar het is het niet helemaal geworden. In 2007 is het gewoon... Uh, toen heeft de gemeente het weer naar zichzelf toegetrokken. En uh, aan de BV, Willemshoord BV gevraagd van... Nou, gaan jullie maar eens even zelf kijken hoe dat het beste opgepakt kan worden. Er zit horeca? Er zit een binnenspeeltuin. Er zit een uh, Hier is that, zijn een het bioscoop? bioscoop met zes zalen. Er is een prachtig theater, een van de mooiste theaters van Nederland gebouwd. We hebben een uh, casino, we hebben, uh, u zei het al, horeca. Het hele trein is eigendom van de gemeente Drenhal. Dus die besluiten wat ermee gaat gebeuren. Absoluut. En ondanks heeft u een lening gekregen, ook weer van de gemeente... om uh, het nog verder uit te breiden van 8,5 ton. Ja, kijk, het is heel simpel. Als je jarenlang uh, geld bij moest leggen bij Willemsoord. Want dat was het geval? Dat was het geval. Dan kun je niet in 2017, 2018 al gelijk een paar ton op tafel leggen. Om het om, te investeren. Bouw, dat geld heb je gewoon niet. Hè. Dat zou te gek zijn als dat waar was. Dat kan niet. En wie moeten hier allemaal naartoe gaan komen? Ja, ik, dan kan ik wel zeggen heel Nederland. Maar dat is ook een beetje overdreven. Wilt u mensen die naar Tessel komen hier een tijdje langer vasthouden? Dat heeft geen enkele zin. Die mensen hebben maar één gedachte. Die willen met de boot mee naar Texel. Wat veel slimmer is om aan te geven aan die mensen wat er hier allemaal te beleven is. Zodat ze als op Tesla zijn, ze zeggen, hé, hey, we gaan met de fiets naar de Helder. En we gaan op het gemakje eens kijken wat er allemaal te doen is op Willemsoort. Wat is uw eerstvolgende wens? Ja, mijn eerstvolgende wens is natuurlijk om hier een hotel te krijgen. Want een ik, hotel? Een hotel. We hebben natuurlijk al zoveel andere dingen. Ja, moet je moet kijken naar de ligging. Uh, aan de Noordzee, aan de Waddenzee, prachtig uitzicht. goede lucht, veel zonuren. Er is heel veel te beleven hier in Den Helder. En dan, dan maak je mij niet in wijze dat die mogelijk is. Kijk eens naar de bungalowparken hier in de omgeving allemaal. Dat zijn er heel veel. Dan kan een hotel hier ook heel goed floreren. U gaat gelijk in de stand. Ah, Om, ah, ah, ontmoet u veel sceptici. Nou ja, kijk, uh, mensen hebben natuurlijk Willemsworth meegemaakt ook de jaren hiervoor. Uh, en er is natuurlijk veel over allerlei dingen gesproken, maar er is zo weinig... marine ging weg en dat pretpark faalde er weinig, er en er was jaar op jaar op jaar een verlies... Ja, dus de mensen, ik snap best wel dat de mensen sceptisch waren. Maar nou, nu moeten ze aan de andere kant blij zijn, denk ik, dat we met z'n allen hard gewerkt hebben... dat A, we af zijn van het negatieve verhaal van het geld bij moet. Ja, ik stop de heer Broekmeulen maar bij A. Want volgens veel mensen in Den Helder zijn ze helemaal niet af van het negatieve verhaal. Uh, Willemswoord is een uh, schip van bijleg geworden. Daar gaat jaarlijks gaat daar miljoenen aan subsidie heen. Dat zegt Mark Niot van oppositiepartij, helder onafhankelijk. Ze hopen dat het ooit wat gaat worden. Maar als jij allemaal bedrijven erin hebt zetten die zwaar gesubsidieerd zijn... dan wordt het nooit wat. Ze kunnen zelf nooit een broek ophouden? Nee. Bijvoorbeeld de Schouwburg, die zal nooit zijn broek zelf kunnen ophouden. Daar moeten echt miljoenen subsidie per jaar heen. In 1995 ging de marine weg uit Willemsoord. Vanaf dat moment... Wordt er geprobeerd iets van Willems oor te maken? Waarom gaat het zo moeilijk? Het is, het is inderdaad lastig in de gemeente om, om, om partijen bij elkaar te, te maken. Kan dat? Even voor de luisteraar. U bent van Helder onafhankelijk. De partij raakte na de laatste verkiezingen... prompt beide zetels kwijt door afsplitsingen. Zegt dat iets over de moorders hier in de lokale politiek? Kijk, Helder onafhankelijk is ook ontstaan uit een afsplitsing... via Trots op Nederland, via de Stadspartij... Naar Helder Ondervankelijk. Frankelijk. Ik wij zie waren... door de afsplitsingen de afsplitsing niet meer. Nee, dat klopt. Nee, maar, wij, wij hadden, uh... maar wat zegt dat dan over Den Helder? Ze beloven de kiezer het een en ze doen het ander. Dat was dus met uw partij ook zo? Bij mijn partij was dat ook zo. Alleen Helder onafhankelijk is heel standvastig altijd geweest. Ik ben altijd heel standvastig geweest. Ja, en dan splitsen mensen af? Ja, en dat is, dat is gewoon jammer. Het laatste woord aan de kiezer... Zijn die van plan uit te gaan op Willemsoord en niet langer in de stad, zoals de gemeente graag wil? Ja, voor mij mag het liever in de stad. Hier in het plein, bedoel, het waait het niet zo hard dan daar. Het waait daar altijd. Op Willemsoord? Ja, oh, ja oh, hartstikke koud. Normaal gesproken als wij de kroeg uitkwamen, dan kwam je half schreeuwend uh, kwam, je de kroeg, uh, kwam je de kroeg uit. En, de, uh, en, en, en dan liep je naar de overkant en heb je meteen de Sparma-tent. Het idee is een beetje dat dat het paradepaadje van Den Helder wordt. Moet je kijken wat voor een mooi gebouw hier in de binnenstad staan. Ik ken ook een pranenpaardje wezen en het ligt vlakbij het station. Iedereen die kent het, alle toeristen vanaf Tessel komen hier ook. En als je dat dan op een klein rotsstukje op Willemsoort wil plaatsen... want hebben de winkeliers hier dan nog, dan ben je alle winkels kwijt. Door het beleid van de gemeente? Ja. Gelukkig zijn er 21 maart gemeenteraadsverkiezingen. Dan kunt u ja, ja. gaan stemmen om ja. misschien het tijd te keren. Er zijn er een hoop met hele mooie praatjes, dus we gaan het nog even in de gaten houden die tijd. U weet het nog niet? Nee. Er zijn 15 partijen. Heel moeilijk. En praatjes, die vullen geen gaatjes. Gaat u wel stemmen? Dat wel? Dat wel. En ik denk weer PVV. Want dan gaat het allemaal beter worden? Dat zeg ik niet, maar het maakt niet uit op wie je stemt. Het gaat sowieso niet beter worden. Geluid op Willemsoord, die oud-marinebasis waar de gemeente met veel geld... dus een uitgaanscentrum van wil maken in Den Helder. Morgen, ja, gaat natuurlijk ook weer over Den Helder... daar wonen veel mensen met problemen door schulden... en de vraag is, moet de politiek dan ingrijpen? waarvan we in die gloomy jaren 80 eindelijk weer eens een beetje mochten dansen. De patch mode, people are people, 1984 was dat. Meisje met de parel van Vermeer ondergaat de komende tijd... een intensieve behandeling. Het meisje met de parel wordt met de nieuwste technieken onderzocht. Infrarood, röntgen en een microscoop die 7000 keer kan inzoomen. Nou, eerder gingen grote kunstwerken onder de scanner. In 2005 was het de beurt aan wandelaars in een park van Van Gogh. En daar kwam iets heel bijzonders uit, vertelt straks onderzoeker René Gerritsen. Lammert, jij onderzoekt voor of fictie de besmettelijkheid van mazelen. Iets heel anders. Ja. Al wat verder daarmee? Ja, één mazelenpatiënt kan maar liefst 18 andere mensen... Besmetten zo staat vandaag in trouw. Maar of dat echt zo is, horen we zo van een huisarts en een viroloog. Oké, ja, een kwestie van tellen dus weer. En de uitkomst horen we dan zometeen. Eerst het nationaal. NTO Radio 1. Een Tsjechische rechtbank heeft de vrijlating gelast... van de Koerdi-Syrische politicus Saleh Muslim... die het afgelopen week einde op verzoek van Turkije in Praag werd aangehouden. Turkije had om verlenging van zijn detentie gevraagd... omdat het een uitleveringsverzoek wil indienen. De Turken beschuldigen Muslim van ondermijning van de staat... en meervoudige moord. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam onderzoekt... een grootschalige subsidiefraude. Eind vorige maand zijn er op verschillende adressen invallen gedaan... waarbij computers en administraties in beslag werden genomen. Dat is onder meer gebeurd... Bij de stichting Atamia, die islamitische moeders traint in het tegengaan van radicalisering. Mies Bouwman, die gisteren op 88-jarige leeftijd overleed, wordt volgende week dinsdag 6 maart in besloten kring gecremeerd in Amersfoort. Mensen kunnen tot en met maandag hun medeleven betuigen in het gemeentehuis in Renen. Ook in Elst, waar Mies Bouwman woonde, ligt een condolianceregister. En Haaksbergen mag morgen de eerste marathon op natuurreis... van dit seizoen organiseren. De KNSB heeft de baan goedgekeurd. Het ijs heeft de vereiste dikte van minimaal 3 centimeter. Andere grote kanshebber, dit jaar was Arnhem. Ook daar is het ijs 3 centimeter dik. Maar de KNSB vond de kwaliteit in Haaksbergen beter. En van Katrien naar Jolanda. Jolanda van der Velden bij de AMB, want die heeft verkeersinformatie. Goedemiddag. Een afsluiting na een ongeluk op de A27 van Utrecht naar Breda. Ruim een half uur vertraging inmiddels tussen Lexmond en Knokembd Gorkum. Het is allemaal net gebeurd. Meer informatie ontbreekt voorlopig nog. Wat verder speelt is uh, een file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij Rotterdam Feyenoord bijna een kwartier vertraging. En er wordt een truck uh, geborgen op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Daardoor ook een half uur vertraging tussen Vlaardingen en Schiedam. Daarvoor zijn nu twee rijstroken dicht. Ja. Waar heb ik dat eerder gehoord? Een van de bekendste Nederlandse schilderijen. Het meisje met de parel ondergaat sinds gisteren een totale bodyscan. Vanmiddag is het Mauritshuis gestart met het grootste onderzoek... ooit naar dat schilderij. Twee weken lang zullen wetenschappers het meisje... aan tien verschillende soorten onderzoekstechnieken onderwerpen. En de grote vraag is natuurlijk of er bij de Mona Lisa van het Noorden... nog iets nieuws ontdekt zal worden. Na al jaren worden schilderijen ontleed aan de hand van röntgenapparaten... en infraroodtechnieken. 13 jaar geleden werd na zo'n scan inderdaad een bijzondere ontdekking gedaan. Het komt zelden voor en het is dan ook groot nieuws in de kunstwereld. De ontdekking van een onbekende Van Goch. Het gaat vermoedelijk om een zelfportret dat verstopt blijkt te zitten... onder een verflaag van een ander schilderij van Van Gogh. Wandelaars in een park uit 1886. Het portret kwam tevoorschijn bij een röntgenonderzoek door het Van Gogh Museum in Amsterdam. En wie daar met zijn neus bovenop stond was René Gerritsen. Goedemiddag, meneer Gerritsen. Ja, goedemiddag. Zeg, hoe was dat in der tijd? Hoe ging dat in zijn werk, die ontdekking? Uh, nou, het Van Gogh Museum dat laat in principe alle mogelijke Van Goghs en hun eigen Van Goghs röntgenen... om uh, een soort van database aan te leggen. Dus zo ook werd dit schilderij uh, uh, gerundgend En dat werd aan mij gevraagd om te doen. En dat ging niet zozeer om iets te ontdekken als wel gewoon om uh, aanvulling te hebben op de database... van hoe ziet het, uh, het doek eruit en wat voor informatie kan je nog meer... uit de schilderij halen over uh, beschadigingen, uh, retouches uh, en dergelijke. Maar bij het ontwikkelen van mijn rundgefilms, want ik werk nog analoog... Uh, had ik zoiets van... Hey, um, er lijkt iets onder te zitten wat niet overeenkomt met uh, de bovenliggende afbeelding. De bovenliggende afbeelding was dus een, uh, een parkgezicht, wandelaars ja. in een park. En um, de, dit schilderij dat is zo groot dat ik het met vier films moest opnemen. En toen ik die vier films na ontwikkelen en verder processen aan elkaar legde... bleek er een uh, portret onder te zitten. En mijn bescheiden mening was, van, dat lijkt toch wel verdomd veel op... Uh, van Gogh zelf. Ja, zoals we die kennen van de latere zelfproces. Precies, precies. Ja, precies. Ja. Zeg, had u meteen, want ik kan me ook voorstellen dat je even denkt... net zo'n film blow-up moet ik meteen aan denken... van, van wat, er, wat gebeurt er hè, met, met wat zich hier ontwikkelt... letterlijk voor mijn ogen. Is, is dit wel juist of is er iets misgegaan? Uh, <laughs> dat, dat, dat zou je bijna ja. inderdaad denken. Was die al een keertje belicht geweest, ja. misschien deze film? En is het gewoon een dubbele ja, belichting precies. geweest? Ja. Maar omdat het vier films waren... en ze alle vier op elkaar dat aansloten... Nee, dat ja. kon niet missen. Nee, dit zat wel goed. En mm. Het was ook niet de eerste keer hoor dat dit uh, uh, gebeurde. En... Um, dus er zijn wel vaker ontdekkingen gedaan. Niet alleen door mij, maar ook wel door anderen. Dat ze onder een schilderij een ander schilderij ontdekten. En, ja. bij, en bij Van Gogh was dat ook al bekend. Hè? Zoals uh, recent ook in uh, een uitzending is geweest... dat die, die boxers, die zijn nageschilderd... Mm -hmm. omdat die onder een ander schilderij zitten. Dus dat was al wel bekend. Ja. Maar dan is er toch wel een moment dat u de eerste bent die dat weet. Ja. Dat is lijkt me toch wel gaaf. Ja, ja ik werk in het donker ja. en er is niemand bij. En ik ben dan de eerste die dat ziet. Ja, ja dat is inderdaad wel erg leuk. Leuk, ja. ja. Zeg, en wat is dan? Uh, u zegt u, u maakt gebruik van röntgen techniek en dan analoog. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Uh, nou, iedereen die zijn been heeft gebroken, die is wel naar het ziekenhuis geweest om daar een ja. röntgenfoto van te laten maken. Nou, zo werkt het uh, net zo bij mij. Hmm. Uh, dat wil zeggen dat ik nog steeds op film werk, uh, maar de moderne. Nou, noem het technieken die zijn uh, zover ontwikkeld... dat je ook digitale röntgen hebt. Als je nu naar de tandarts gaat of naar het ziekenhuis... dan wordt er heel snel een digitale röntgen gemaakt. En dan heb je real-time gelijk het beeld. Ja. Nou, bij mij werkt het dus iets anders. Ik werk op film. Waarom? Uh, dat heeft een paar redenen. Uh, niet in de laatste plaats uh, is het een financiële reden. Want het is waanzinnig kostbaar om digitale röntgenapparatuur ja. uh, aan te schaffen. Maar ook mijn klanten, en dat zijn veelal musea en restauratoren... die willen gewoon een, direct een hard copy hebben op film. Die ze, het is een één-op-één contactafdruk van het uh, werk. En dat willen ze graag direct naast het werk kunnen houden... op een lichtbak bijvoorbeeld. Ja. En, en ze zijn er nog wel meer voordelen. Ik kan bijvoorbeeld, als het een heel groot schilderij is... Uh, van weet ik veel twee bij drie meter. Dan kan ik een wand behangen met film en in één keer die opname maken. Nou, en dat is digitaal volstrekt onmogelijk. Ja, dus dat, dat zijn allemaal de voordelen van, van uw manier van werken. Ja, ik begrijp, klopt. die hebt u uh, geleerd van, of in ieder geval over, of u hebt samengewerkt met uh, Guido van der Voorde. Nou, ik wie, wie, ja? Heb, ik, ja, ik heb van hem afgekeken. Oh, okay. oh, uh, uh, dat weet hij wel? Uh, ik, hij hij oh, leeft niet okay, meer. Maar... Dus, dat, nou, het is zo gegaan. Ik kreeg een, uh, een opdracht. Ik heb bij een restauratieatelier gewerkt als fotograaf. En wij kregen het verzoek van het Amsterdam Museum om een van hun hele grote schilderijen van Adriaan Bakker te röntgen. Nou, dat is een schilderij van anderhalve meter bij twee of zoiets. Ik weet het niet uit mijn hoofd. En toen werd er gevraagd: van, zou je dat in één keer kunnen doen? Nou, een van mijn. Uh, uh, collega's die wist dat inderdaad in België Guido van der Voorde... in de zestiger jaren, dacht ik, de nachtwacht op mm -hmm. die manier een keer heeft opgenomen. En toen zijn we bij uh, Guido van der Voorde uh, op bezoek geweest... en toen heeft hij ons de skeurne techniek <lacht> uitgelegd. En zodoende uh, heb ik dat overgenomen en ik pas het nog steeds toe. Ja, ja. En waar ik nu ben in het Mauritshuis voor een ander onderzoek aan uh, schilderijen... Röntgenonderzoek, ga ik dat zometeen ook weer doen. Er is een schilderij van 1,30 meter groot. En dat gaan we zometeen in één belichting uh, opnemen. Ja, ja, nog even terug hoor, naar, naar, naar 2005. Uh, de ontdekking van dus dat, dat zelfportret. Want dat, uh, u zei van, ja, ik dacht meteen dat moet een zelfportret uh, zijn. Hè, onder dat schilderij van die wandelaars... Uh, in in het park, ja. um, dat bleek het ook te zijn? Dat bleek het ook ja. te zijn, ja. ja. En wat is dan de waarde, wat, wat heb je dan feitelijk ontdekt? Wat, wat weet je dan meer? Nou, uh, de, de, de interpretatie van dit alles, dat wordt gedaan... door uh, de onderzoekers van het museum, hè, de, de, de conservator en, uh, nou, en... U hebt het uh, er aan de koffie vast wel eens over... Ja, ik heb het er wel eens over. Maar, maar wat het verder betekent, ja, dat is toch iets wat zij moeten bepalen. Mm -hmm. ik, ik, ik lever de techniek en ik, ik interpreteer wat ik zie. Want dat is wel zo, dat als je ervaring hebt in het werken met Röntgen... dan leer je ook het interpreteren. Je, je ziet wat, mm -hmm. wat veel absorbeert, wat weinig absorbeert. Licht en donker en zo. Je kan de contouren duidelijk maken. En dat, dat hoofd, wat ik zag... Dat leek wel heel erg op Van Gogh. Mm -hmm. en toen ik dat eerst meldde aan het museum... toen zei de conservator... Nou, dat, dat is waarschijnlijk niet zo. Want in die tijd maakte hij nog geen zelfportretten. Ik geloof dat dat in zijn vroege Parijse periode was of zo. Eh, hou me te goede, dat mm -hmm. weet ik niet exact. Maar later bij bestudering bleek dat inderdaad het inderdaad... het ging om een van zijn vroegste zelfportretten. Ja. Maar ja, die had hij dus overgeschilderd, dus daar wist men niks van. Hij vond het, waarschijnlijk, hij vond het waarschijnlijk niks... en heeft ja. er toen maar een uh, parkgezicht overheen geschilderd. Ja. Nou, ge geeft het ook aan dat hij uh, nou ja, misschien niet zoveel geld had... Uh, hè, wat, wat we ook wel weten, dat hij dacht... Van, nou, laat ik een beetje zuinig doen met mijn doeken. Ja, dat is wel een bekend ja. verhaal van mm -hmm. hem. Ja. Ja, ja. Weinig doeken, geen geld, uh, dus maar hergebruiken. Ja, Dus dat, dat, dat uh, bevestig je daarmee ook. Zeg, ja, nu gaf precies. u al aan, uh, wij, wij uh, uh, hebben contact met u... want u bent in het Maurits, Mauritshuis. Daar bent ja. u ook weer met dit soort onderzoeken. Bezig. U bent ook met het meisje met de parel bezig? Ja, ik ben voorafgaand aan het onderzoek wat nu plaatsvindt. De komende veertien dagen mm -hmm. wordt het meisje op zaal hier onderzocht... met allemaal hele geavanceerde technieken. Maar voorafgaand hieraan heb ik een soort van basis mogen leggen... door röntgenfoto's te maken, infrarood, UV-fluorescentie, strijklicht. Echt alle technieken die ik in huis heb, mocht ik op haar loslaten... om op die manier... De andere onderzoekers uh, houvast te geven uh, met het materiaal wat zij weer uh, fabriceren. Okay, het, is... ja, het hangt allemaal samen. De, niks staat mm -hmm. los. Het is, uh, uh, uh, hoe zeg je dat ook weer? Het is uh, complementair allemaal aan elkaar. Het... Ja, maar u bent wel de eerste dan. Ik was de eerste nou. sa samen met uh, uh, de heer Rob Urtman en uh, de coördinator Abby veer, die uh, nu ook bij het schilderij zit om de onderzoekers te helpen. Dus wij waren met z'n drieën de eerste uh, ongeveer die... Uh, nou ja, met de röntgen en de infrarood het beeld zagen... wat, uh, wat tevoorschijn ja, kwam. Op een zondagavond, alleen in het museum, op een met het meisje. Uh, precies. Ja, dat heb ik mijn vrienden ook verteld... dat ik op pad, op pad was met het meisje op zondagavond. Ja. En dat, uh, dat maakt de indruk. Ja, ja ook, ook op u neem ik aan dat is een leuk verhaal. Maar ik kan me voorstellen dat het toch een leven speciaal is. Het is heel speciaal. En met, met name wordt het ook heel speciaal gemaakt... omdat ze natuurlijk ontzettend veel aandacht krijgt. En uh, dat geeft ook wel behoorlijke verantwoordelijkheid, moet ik zeggen... om dan alleen uh, met haar uh, in een kamer te zitten... de röntgenopnames te maken. Uh, ja... Gaat alles goed? Wat kan er fout gaan dan? Nou, ik heb bijvoorbeeld hele hoge resolutieopnames gemaakt... met een digitale camera. En daar heb ik een systeem laten ontwikkelen door een technicus... om in kleine stapjes na elkaar een foto te kunnen maken. En die worden dan later aan elkaar gestitcht... zodat je een hele hoge resolutieafbeelding krijgt. Nou, die techniek... Uh, is mechanisch, Ele uh, elektrisch, mechanisch. En daar kan iets fout mee gaan. Uh, er kan een zekering springen, uh, de camera kan vallen. Ik bedoel, er zijn zoveel risico's. Uh... Allemaal rampen die je uh, kunt bedenken, natuurlijk. De worst-case dat... scenario's gaan door je hoofd... die er allemaal uh, kunnen plaatsvinden, ja. ja. Het is goed gegaan. Het is heel goed gegaan. <laughs> en iedereen is erg blij en, uh, met, met de resultaten... dat het zo smooth allemaal is afgelopen en is gegaan. En ik zelf ook, natuurlijk, ja, en... want... Ja, ja nou ja, en, en, en nu kunnen de collega's ook verder... Ja, u natuurlijk, ik kan me voorstellen van uh, dit is allemaal goed gegaan. En, en is de boel al ontwikkeld? Uh, ja, de, okay. de Röntgenfilms ja. die hangen in mijn droogkast okay. op mijn studio in Amsterdam te drogen En hebt die... u al iets gezien? ja apart uh, Nou, ik heb geen dingen gezien die nog niet bekend waren. Maar daarvoor moeten ze ook wel wat beter worden gegeven. Uh, onderzocht worden. Maar ik hoorde net van uh, een van de onderzoekers, die had de UV-fluorescentiefoto die ik heb gemaakt, bekeken. En daar vielen wel, haar wel een paar dingen op. Uh, een contour langs haar rug. En dat er in de hoek, rechtsonder, uh, achter haar uh, uh, mantel, dat daar een, een, een paarzige gloed tevoorschijn komt. Van een onderschildering waarschijnlijk. Maar niet een onbekende onderschildering. Laat ik dat maar even opstellen. Want nu, eigenlijk praat ik mijn mond voorbij. Ik moet het gewoon allemaal niet zeggen. Helemaal niet erg hoor. Ja, wat hoopt u dat er verder nog gevonden wordt? Eh... Uh, uh... Nou, dat ze in buitengewoon goede staat is... en dat ze nog jaren mee kan... en dat de conditie van het schilderij heel goed is... en dat uh, het hele onderzoeksteam wat nu bezig is... Uh, in zich krijgt in, in, in alle vragen die zij gesteld. He, wat was de manier van werken van Vermeer? En uh, uh, wat voor pigmenten heeft hij gebruikt? Waar komen ze vandaan? En hoe is de conditie van het schilderij? En, uh... ja, ja, u praat allemaal over dat soort technische zaken... Ja, maar ja. wij zijn natuurlijk heel benieuwd naar wat die contour daar op de rug en die, die ja, gloed allemaal nog ja, verder ja, ja. gaat opleven. Maar precies, misschien is het de pentiment... dat Vermeer iets zelf veranderd heeft. Een in pentiment? de schilderij. Ja, de veranderingen die de ah. schilder zelf heeft aangebracht in de schilderij... omdat hij niet tevreden was. Dat hij, nou Iets verschuiven, iets het oog omhoog of omlaag. Dat, dat zie je heel veel. En trouwens is dat ook vaak een, een, een aanwijzing... dat het een origineel schilderij is, bijvoorbeeld. Als je namelijk een kopie hebt, dan zie je vaak dat er... Laat ik uit, trouwens maar niet over kopieën. Dat, dat zijn andere verhalen. Hier zit het toch goed. Ja, je weet maar nooit. Oké, okay, ja, nou ja, goed, dat is ook, ook, ook iets om uh, te ontdekken. Maar een, een zelfportret van Vermeer hebt u er nog niet uh, in gezien, in ieder geval zoals in de tijd in 2000. Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee, dat zou wel een hele optiebarende scène zijn. Ja. Dat ja, is wel een hele mooie scène. U hebt nog een paar weken te gaan met uw collega's. Uh, Zo is daar. Dat. En intussen is het ook een evenement, hè, want we kunnen erheen en we kunnen Behoorlijk. kijken hoe er gewerkt wordt daar. Behoorlijk. Oké, okay, ik dank u wel uh, voor dit verhaal, René Gerritsen. In de tijd stond hij uh, erbij. Toen het zelfportret van Van Gogh werd ontdekt. Onder wandelaars in een park. Hit up the bottle. Hearts will melt like ice. As the lights keep falling. Makes you feel so small again. As we walk in circles.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 Ja, in totaal zijn het afgelopen jaar 14.451 gevallen... van de mazelen gemeld in Europa. En 50 mensen overleden er zelfs aan. In Nederland valt het aantal gevallen van mazelen... gelukkig relatief nog mee. Uh, in 2017 hadden 16 mensen de ziekte. En het jaar daarvoor waren dat er nog zes. Ja, maar een stijging van 400 procent in heel Europa. Dus uh, is daar een verklaring voor? Ja, vooral in Zuid-Europa wordt er te weinig gevaccineerd... zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In uh, Italië wil men... Daarom zelfs al een vaccinatieplicht instellen. En wat ook niet meewerkt is dat de mazelen... een van de besmettelijkste ziektes ter wereld is. In de trouw las ik vanmorgen zelfs dat er één iemand... maar liefst 18 mensen kan besmetten. En dat ben ik gaan checken. En hoe heb je dat gedaan? Waar ben je begonnen? Ja, nou, Ik ben even begonnen bij het begin, want ik heb zelf uh, nooit mazelen gehad. En ik wilde eerst wel eens weten wat nou precies de symptomen zijn. En daarvoor belde ik eerst met huisarts Madeleine Winkler. Wat je dan ziet is iemand die koorts krijgt, een drooghoesje krijgt, een beetje een verkoudheidachtig beeld. En dan na drie dagen krijgen ze opeens echt torenhoge koorts. De gordijnen moeten dicht omdat de ogen pijn doen door het licht. En je ziet die hele karakteristieke mazelenuitslag met rode vlekken over het hele lichaam heen. Ja, nou, het lijkt mij geen pretje. Ja. Heb jij eigenlijk wel eens de maatselig gehad? Nou, uh, ja, daar ben ik oud genoeg voor, zou je <laughs> kunnen zeggen. Ik was uh, zes of zeven en ik weet nog, uh, mijn zusje had het ook. Ja, dat waren van die tijden, was het een soort natuurramp. Volgens mij had hele scholen toen ja, ja, ook ja. Uh, in die tijd. En wat ik er nog van weet, is dat het uh, in mijn beleving althans heel lang duurde. Weken. En inderdaad deed pijn en het jeukte. En, en dat is wel interessant dat zij dat nu zegt, want dat, mevrouw Winkler. Uh, want het was inderdaad donker. Uh, gordijnen dicht, schemerlampen, ja. dat weet ik nog. Maar het zou dus kunnen dat ik toen... Dat was het 1971 of zo, 18 mensen hebben aangestoken. Ja, die vraag stelde ik aan Rick de Zwart. Hij is viroloog bij het Erasmus, Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Als je een uitbraak hebt in een omgeving waar niemand beschermd is... dus niemand eerder mazel heeft gehad, dan leidt één geval tot gemiddeld tussen de 12 en de 18 nieuwe gevallen. Er zijn wel gevallen beschreven waarbij één geïnfecteerd persoon... Uh, rond de 50 nieuwe gevallen heeft geïnfecteerd. Dus dat betekent dat het virus bijvoorbeeld veel besmettelijker is... dan het griepvirus of uh, de meeste andere luchtwegvirussen die we kennen. Zo, 50 mensen zelfs, ja. uh, zegt hij. Uh, waarom is dat mazelenvirus dan zo besmettelijk? Ja, ook daar heeft Rick de Zwart antwoord op. Heel veel lucht. Ze gaan vooral via direct contact, elkaar aanraken... eerst aan je neus zitten en daarna iemand een hand geven. En dat gebeurt bij mazelen ook. Maar het verschil is, mazelen kan dat dan ook nog op afstand doen... doordat iemand moet hoesten. En bij mazelen is dat vaak zo echt zo'n hele diepe hoest. Maak je dus hele kleine uh, waterdruppeltjes waar het virus in zit... en die zweven door de lucht. Dus door gewoon met een door mazelen geïnviteerde persoon... in dezelfde ruimte te zijn, kun je geïnviteerd worden. Oké, okay, Lambert. Nou, we gaan hem even inkoppen. Klopt het dat iemand met mazelen 18 niet gevaccineerde mensen kan aansteken? Ja, het gemiddelde ligt tussen de 12 en 18 mensen. Dus dat is een feit. En in extreme ge gevallen kan iemand met mazelen... zelfs 50 mensen aansteken. En daarmee is het dus een van de meest besmettelijke ziektes ter wereld. En Even ter vergelijking, mm -hmm. als je bijvoorbeeld griep hebt... dan steek je gemiddeld tussen de 2 en 4 mensen aan. Ja, nou zeiden we net, begonnen we mee. Afgelopen jaar is het aantal gevallen van de mazelen in Europa... met 400 procent gestegen. Ja, ligt dan een epidemie op de loer? Nou, daar hoeven we niet bang voor te zijn, zegt Rick de Zwart. Nou in Nederland is die kans uh, nog niet zo groot. Vooral nu in het nieuws dat het ook in Zuid-Europa... maar ook in Duitsland, Italië, uh, Oekraïne... daar zijn allemaal uitbraken. En die uitbraken komen eigenlijk alleen maar voor... in gebieden waar de vaccinatiegraad te laag wordt. Door met z'n allen die vaccinaties te blijven uh, geven... kunnen we zorgen dat het virus hier uh, gewoon geen uh, voet aan de grond krijgt. Nou ja, en dat is ook helder. Blijven vaccineren dus? Ja, inderdaad. Lammert over een uurtje spreken elkaar weer? Ja, Gaan we doen? Een heel, vandaag Een heel opmerkelijk verhaal over Winston Churchill en hoe klonk Amy Winehouse toen ze 17 was. Oké, okay, zo klinkt Michael Bublé nu. Baby, I get a little bit jealous. But how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but she gotta expect that.